Dit was het RMS-journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week. We gaan onmiddellijk van start met een beetje biologische verrijking. Op 24 november 1859 verscheen de eerste editie van Charles Darwin's meesterwerk. Het boek waarin de evolutietheorie uiteengezet wordt. En dat onze blik op waar wij vandaan komen radicaal veranderde. Darwin's werk zorgde voor een revolutie binnen de wetenschap... maar had ook invloed op maatschappij, filosofie en religie. We gaan er eens even onze blik op richten... door de ogen van mensen die daar meer vanaf weten. We beginnen met een sterk ingekorte versie van een tafelgesprek uit OVT. Het oorspronkelijke gesprek duurt een heel uur. U hoort het gedeelte nadat Kees Vens een tirade uitgesproken heeft... over de invloed van het Nieuwe Testament... waarmee het volgens hem maar eens afgelopen zou moeten zijn. Goed, waar luisteren we naar? U luistert naar OVT, het geschiedenisprogramma van de VPRO. Met vandaag deel 1 van In den Beginnen was het woord. Een serie over boeken die de wereld veranderden. De mens als aap hebben we deze eerste aflevering genoemd. Want we hebben het vanochtend over het ontstaan der soorten. Het bekende boek van Charles Darwin. En onze gasten dat zijn bioloog en publicist Midas Dekkers... Emeritus, hoogleraar, wijsbegeerde Ilse Bulhof en onze vaste gast in deze serie Wim Bergana. Ilse Bulhoff, we hoorden net Kees Vens uh, een beetje prestatig de woorden uitspreken. Het is mooi geweest met het christendom na 1800 jaar... Uh. Was Darwin niet een beetje medeverantwoordelijk voor... Uh, laten we maar zeggen, de ondergang van het christendom? En nog niet gaan zeggen dat hij alleen maar christelijk was. En was hij nou wel of niet een beetje medeverantwoordelijk met zijn boeken? En met dit boek? Nou, ik zou zeggen, hij was niet medeverantwoordelijk voor de ontkerstening... maar wel voor de manier waarop dat gebeurde. Namelijk door zo'n duidelijk mechanisme aan te geven van een machinaal werkende natuur... die uh, die, die bepaalde soorten leidt in de beste richting dat uh, mogelijk was. Er, er was eigenlijk gewoon steeds minder plaats voor God door, dat, door zijn beschrijving nee, van de Rotterdam. Ja, maar dat, dat was helemaal niet alleen Darwin die, dat, uh, die daar... Uh, Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat als je nou kijkt naar reacties in Nederland... van Nederlandse theologen, en daar heb ik het nu speciaal... dan moet ik er wel bij zeggen, van die orthodoxe richting... Mm -hmm. en dus denken wij aan Abraham Kuiper bijvoorbeeld... Ja. dan zie je eigenlijk onmiddellijk de paniek toeslaan natuurlijk, in zekere zin. namelijk, eigenlijk je kunt een slagzin volhouden... Uh, evolutieakkoord, want je moet redden wat er redden valt. Je kan niet zeggen, we doen het niet, we, we kunnen niet mee. Evolutieakkoord, met evolutionisme... Absoluut niet. Dus je moet iets. Het is een vrij slimme reactie. Uh, leg dat heel even uit, Wim. Evolutieakkoord, evolutionisme. Niet. Nou ja, evolutionisme, daar zeggen zij natuurlijk van... Uh, althans, dat, dat zegt natuurlijk iemand als Kuipen... van uh, het, alles heeft een grondoorzaak. En die grondoorzaak noemen wij God. Mm -hmm. Maar God, uh, dat zei Ilse Bulhof net al... Je, je kunt natuurlijk God overal verantwoordelijk voorstellen, Dus ook voor, uh, zeg ik maar even als leek, als niet-bioloog... de ontstaande soorten. Okay, en de maar evolutionisme is dan dat je zegt... Dat is een dogma, van God. God vocht kan Kuiper. Ook weg. En Kuiper heeft een God, eigen dogma. Uh, Kuiper maakt niet. daar een dogma van. Juist. En, en die maakt er een dogma van om het onschadelijk te maken, in zekere zin. Hmm. Hoe zat dat trouwens met, met, met Darwin? Want hij was een, een, een gelovig man... Uh, in het begin was hij was dus in zijn jeugd heel veel om, he. Ja. En je zei net, tot en met de origin in, in was de original het ook zo? In de original gelooft hij nog in een scheppen. Ja. En langzamerhand uh, verliest hij dat geloof en, en wordt hij dus ongelovig. Ja. Hij schrijft ook ergens dat hij uh, er grote moeite mee heeft dat er zoveel misery in this world is. Mm. Er is zoveel ellende in deze wereld. En daarbij haalt hij het voorbeeld aan. Uh, wat in de 19e eeuw heel gebruikelijk was: van de sluipwesp. Dat is een heel gemeen kutwespje, die uh, legt zijn eitjes in levende rupsen, en dan worden die, die eitjes, die komen uit in die levende rups, en die vreten die le rups levend en wel uh, uit, en komen op het meest gruwelijke, dus, dus de gedachte dat God dus eerst zoiets moois heeft uitgevonden als een rups, mm. hè, die een vlinder kan worden, nou is, is er iets, iets wonderbaarlijkers dan dat, en vervolgens vindt hij een, een, een, een, een, een wesp uit, die dit prachtig mechaniekje uh, stuk maakt, en daar, daar daar komt hij niet uit. Dat, daar schrijft hij dus heel duidelijk... dat hij niet kan begrijpen hoe dat mogelijk is. Dus dat is zeg maar de kant waardoor hij zegt... Van de natuur is helemaal niet zo mooi. Dus als er een god is, is dat toch niet zo'n aardige god... als dat we allemaal wel dachten. Maar aan de andere kant heeft hij een ontsnappingsroute. Hij zegt van ja, als we beginnen met een eenvoudig levend wezen... dan krijg je evolutie. En dan, dan gaat het allemaal, wordt dat vanzelf uiteindelijk een olifant... en een mens en een aap. Maar hoe het begonnen is... Dus de, het, het ontstaan van het leven, niet het ontstaan van de soort, het ontstaan van de soorten. Daar heeft hij een mechaniekje voor bedacht. Maar het ontstaan van het leven. Wie nou dat eerst, die eerste levenskiem heeft gemaakt. En, en of dat een, een speciaal stofje of spulletje is. Of, of, of dat het alleen maar een inblazing is. Daar heeft hij nog zijn gedachten van. Nou, daar mogen, daar mogen de gelovigen. Hebben, we hebben daar, een daar, nog, hebben de daar de nog een knollentuintje. waarin ze naar hartlust ja. mogen wieden. En zo hield hij wat hij het is een goede polemicus. Hij wilde gewoon zijn theorie wilde die, uh, niet belasten met de vraag of God wel of niet bestaat. Dus overal waar hij de kans krijgt, probeert hij eronder uit te komen. Wil hij het er niet over hebben? Hij wil het over het zijn, zijn theorie, wil hij het hebben. En uh, alle andere dingen die erbij gehaald worden, die kunnen dat alleen maar verstoren. Mieter Dekkers, je hebt ook een fragment gekozen uit, op ons verzoek uit het boek de oorsprong der soorten. Zullen we er even naar gaan luisteren. Ik ontken volstrekt niet dat er vele tegenwerpingen... tegen de leer der afkomst met wijzigingen door variatie... en natuurlijke teeltkeuze kunnen worden gemaakt... Ik heb die tegenwerpingen op haar juiste waarde trachten te schatten. Er is niets wat in het eerst moeilijker schijnt dan te geloven... dat de meest samengestelde werktuigen en instincten volmaakter zijn geworden... niet door hogere, hoewel op het menselijk verstand gelijkende krachten... maar door de opstapeling van ontelbare, geringe wijzigingen... allen te nutte van het individu. Goed, Midas Dekkers, uh, waarom dit fragment? Nou, omdat het het uh, sterke van Darwin is dat hij niet alleen argumenten aanvoert voor zijn uh, eigen uh, opvatting. Maar integendeel. het boek staat alleen maar vol met alle mogelijke tegenwerpingen tegen zijn uh, theorie. Mm -hmm. hij, is een, uh, hij is een polemiek in één persoon. Uh, en juist, juist totdat hij voortdurend... Uh, ook in die 23 jaar dat hij heeft lopen denken... zal ik de boek uitgeven of niet... heeft hij alleen maar tegenwerpingen tegen zijn eigen gedachten gemaakt. En die heeft hij stuk voor stuk heeft hij die, uh, moeten ontzenuwen. Dat was ook uh, om bezig te blijven in die 23 jaar ook, in die maar Kamer. Maar is, is dat ook niet een begaafde retoricus die hier aan het woord is? Ja, dat is He, een goed dus Die dat tegenwerkt, maar, dan, maar eigenlijk al weet... Uh, en, en, zo, en zoveel knapper dan een heleboel populaire boeken... die die je tegenwoordig leest, want ja, maar ook populaire zo... schrijvers tegenwoordig... Die, die hebben een of andere afwijkende mening... en een, die hebben honderd argumenten voor hun eigen mening... en nou, bij de vijftigste ben je in slaap gevallen. Dat, dat, is, dat is geen schrijven. Schrijven is nou juist voortdurend... de in tak, de tak uh, doorzagen waar je zelf op zit... en ja. je op het laatste moment het het met een belendende dat... tak weet het te redden. Dat fragmentje, dat wordt gevolgd, dan gaat hij zeggen... ja maar er zijn drie stellingen tegen in te brengen. En dan geeft hij die drie stellingen en dan zegt hij... u kunt daar toch eigenlijk niet omheen. Dit is het dus gewoon. Met andere woorden, hij bouwt iets op, hij zegt zo kan je het zien... daarna gaat hij toch een aantal stellingen geven... en dan zegt hij zo is, het waar, dit nou, is de waarheid. En hij, hij noemt hier dus het allerbelangrijkste... en dat is ook het bezwaar wat tegenwoordig weer tegen de evolutietheorie wordt gehoord. Hè, van, uh, dat, dat, dat, dat, dat kan toch niet, hoe kun je nou, hoe kun je nou bijvoorbeeld... Darwin gebruikte dat voorbeeld zelf ook. Hoe kun je nou een oog maken met behulp van de evolutie? Dan moet er toch ergens halverwege er een oog zijn geweest waarmee je niks kon zien. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Mm -hmm. ja, dus de, de meeste mensen die nu bezwaar hebben tegen uh, de evolutietheorie, die hebben in mijn smaak gebrek aan fantasie, die kunnen zich niet voorstellen... dat het op puur mechanische wijze ontstaan is. En, nou, Darwin zegt dat ook. Het is ook heel moeilijk ja. om je dat voor te stellen. Maar zegt hij zegt, ik, nou, ik zal het je nog één keer uitleggen. Ja. Zie je wel dat het kan. Ik ja. ja. laat heel even nog, nog, nog stilstaan bij... Uh, Wim Berkla noemde net de naam um, Karl Marx. Bij zeg maar, de betekenis die Darwin heeft gehad voor zeg maar, het wereldbeeld voor de menswetenschappen, voor wat er met, met zijn erfenis is gedaan. Hoe belangrijk was Darwin als het gaat om Marx bijvoorbeeld? Nou ja, kijk, ik, ik kon nog steeds op Marx. Omdat mij fascineert dat, dat die hele 19e eeuw dat een aantal systeembouwers heeft voortgebracht. Dus ik heb hem al een paar keer Marx genoemd. Die, die kun je toch in dat verband noemen. Maar mij trof wel weer dat uh, inderdaad die receptie van uh, Marx, van Darwin bij Marx... die is eigenlijk onmiddellijk. Uh, inderdaad, als één, ik zal maar bijna zeggen, uh, een beetje retorisch, dat is één van die kopers geweest. Want die, zegt om, die schrijft onmiddellijk aan Engels van, uh, of een jaar na de publicatie... Uh, dit geeft ons de natuurlijke basis voor onze wetenschap. En dat is natuurlijk het historisch materialisme. Mm -hmm. uh, omdat uh, in die mens zitten natuurlijk ook die bekende patronen... Uh, of het geschiedenis van de klassenstrijd... waarbij die uh, maatschappij fasen heeft. Al is bij Marx het nog wel genuanceerd, overigens. Dat moet er wel bij worden gezegd. Het is niet onmiddellijk zo uh, wat in de... Uh, uh, nou ja, wij zijn ook zoogdieren, maar laten we zeggen... in de niet-menselijke uh, natuur gebeurt. Uh, dat kun je niet transplanteren meteen op de menselijke natuur. Maar bij Engels gaat dat al schuiven natuurlijk. He, van utopie tot wetenschap. Die is sterk. Ook, uh, moeten we ook niet een karikatuur vermalen. Maken. Die, die, die Engels is natuurlijk echt sterk aangeraakt... door die natuurwetenschappen na de dood uh, van Marx. Sajant dat hij bij de dood van Marx ook uh, 17 maart wordt die begraven in Londen. Dat hij dan al uitspreekt van... Uh, wij begraven hier een man, ik zeg het in vrij vertaald... Uh, die als Darwin uh, de wetten van de natuur heeft uitgevonden... die de wetten van de mens heeft uitgevonden. Dus er is... Ja, Darwin heeft echt immense invloed op in dat opzicht op dat marxisme gehad. En als je nog verder kijkt, dan had je uh, Karol Kautsky wiens archief in het uh, aardig in Nederland in het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis ligt in Amsterdam, waarvan akte deze Duitser, ook wel de paus van de Tweede Internationale genoemd. Maar die gaat dat is echt een volstrekte Darwinist. Dus bij, daar gaat het al bijna op elkaar lijken mensen natuurlijk. Maar het grappige vind ik dat, bedoel, het zijn volgers van Darwin. Maar Darwin moest zelf eigenlijk niets van ze hebben. Klopt dat? Uh, het punt is dan natuurlijk dat Darwin zelf zich altijd heel erg ook als econoom beschouwd heeft. Iedereen heeft het er altijd over dat hij zich door Malthus heeft laten inspireren met, ja. met bevolkingstoename. Maar hij heeft zich ook vreselijk door Adam Smith laten uh, inspireren. Gewoon de economische wetten schaarste van het een en het ander. En, nou natuurlijk, Marx heeft zich daar natuurlijk ook door laten inspireren. Dus in wezen hadden ze allebei de inspira als inspiratiebron de economie. Dus als we elkaar boeken lazen en nou heeft Marx wel die van Darwin gelezen, maar Darwin niet die van Marx, omdat dat, dat wist hij al. Ja, ja. <laughs> uh, dan moeten ze ontzettend veel uh, van de denkwijze van elkaar uh, hebben erkend. Alleen is de, de ene is natuurlijk een, een drammer die zijn theorieën wilde gebruiken om de wereld te veranderen. En de andere die wou gewoon zijn theorieën gebruiken. Onze theorieën. Iedereen mocht met Darwins theorieën doen wat hij wou. Ja, en dat yes. is helaas dan ook gebeurd hey, maar, later. Dat zeg je ook. Dat is, iedereen mocht met die theorieën doen wat hij wilde. En dat is helaas ook gebeurd. En dan moeten we even nog toch maar die, dat, dat woord sociaal Darwinisme uh, gebruiken. Dus de gedachte dat er onder de mensen in de soorten mens ook verschillen zijn. En dat de ene, mens, ene soort mens beter is uh, qua etniciteit dan de ander. Uh, is Darwin daar nou zelf ook een beetje verantwoordelijk voor? Voor, die, voor zeg maar dat op de loop gaan met dat gedachtegoed van hem? Volgens mij niet. Volgens mij uh, had hij ontzettend goed door dat dit met zijn theorie zou kunnen gebeuren. En je vindt overal in zijn boeken en in zijn brieven, uh, vind je uh, bij voorbaat al uh, argumenten om, om, om zijn eventuele misbruikers. Uh, de munitie uit handen te nemen. Nee, hij, hij was daar juist erg. Maar, erg is uh, dat dat ik, ik meen ergens gelezen te hebben uit de tweede hand, zeg ik er meteen bij. Dat Darwin wel een soort opvatting had dat de blanke man het ver weg, het meest ver weg was geëvalueerd van de aap. En de donkere vrouw het dichtst bij de aap. Ja, ja. Hij, vond, hij vond ook en, dat, dat is het goed toch niet was. Echt dat helemaal hij vond ook laat je goed je dat je je het de goed was open. dat de dat, dat rijke mensen waren. Want die hadden tenminste de tijd om over de dingen na te denken waar de arme mensen geen tijd voor hadden. En mensen opvatting over vrouwen, die kunnen ook niet door onze 21e eeuwse beugel. Maar uh, iemand heeft ooit gezegd... Darwin was in zijn denken was hij een revolutionair. En in zijn uh, opvatting over het dagelijkse leven... was hij zo conservatief als de hel. Hij was gewoon een victoriaan. Hij was een kind, uh, een kind van zijn tijd. En, nee. maar, ja. maar vergeleken bij wat de andere kinderen van zijn tijd... over Blanken en Negerdogden, ja, ja, ja, ja. was ja, hij natuurlijk. een heilige. Ja, ongetwijfeld, maar... Moeten we concluderend zeggen dat uh, zonder het boek... de oorsprong der soorten, ons denken over de mens en de wereld... er totaal anders zou hebben uitgezien? We noemden deze, serie, deze aflevering van onze serie De Mens als Aap. Uh, als het ontstaan der soorten er niet was geweest... hadden we dan de serie gewoon moeten noemen... De af, deze aflevering De Mens als Adam. Wie? Toen ik uh, begon met studeren... toen waren er drie baarden die ons wereldbeeld bepaalden... Je had de baard Marx, je had de baard Freud en je had de baard Darwin. En van die drie baarden zijn er in mijn levenstijd... twee definitief afgevallen, ontmaskerd, euh, door de mand gevallen. En Marx we hebben en nu nog maar één baard over, en dat is uh, Darwin. En het uh, revolutionaire van zijn wereldbeeld is dat uh, volgens de leer van Darwin... Uh, het leven op aarde en dus wij zelf uh, om geen enkele reden zijn begonnen... Uh, en dat we helemaal nergens heen gaan... en dat het straks weer net zo leeg zal zijn als dat het ooit was. Nou, als dat geen wereldbeeld is, dan weet ik het niet meer. Ik zeg alleen maar amen. Inderdaad, als dat geen wereldbeeld is. U hoorde een deel uit een aflevering van een OVT-serie... over boeken die de wereld veranderden... met Wim Berkelaar, Midas Dekkers en Ilse Bulhoff. Op 24 november 1859... verscheen de eerste editie van Charles Darwin's boek... over de evolutietheorie. In een gesprek met evolutiebiologen... Stef Menke en Hans Roskam... leggen zij uit wie Darwin was... en wat zijn theorie precies inhoudt. Een heldere uiteenzetting, vooral voor wie een leek op het gebied van de evolutieleer is. De presentatie is in handen van Jacqueline De Vree. Ronald van der Boogaert heeft de betekenis van en mogelijke verbanden met evolutie eerst maar eens even opgezocht. Goedemorgen Jacqueline. Ja, goedemorgen Ronald. Volgens mij en Godzijdank, ook volgens de dikke van Dalen is evolutie iets een geleidelijke ontwikkeling tot iets anders. Bijvoorbeeld uh, tot iets hogers of iets beters. Ja. En ik heb ook een paar woorden uh, zo opgeschreven die je daarmee in verband kunt brengen. Evolutief, evolutiekring, evolutieleer, evolutietheorie, evolutionair, evolutionisme en evolutionist. Maar het ja. woord evolutiebioloog kende ik nog niet. Het woord evolutiebioloog kende je nog niet. Nou, en, jij, heb... en jij gaat, heb ik begrepen, met twee evolutiebiologen spreken. Ik heb er hier twee aan tafel zitten, inderdaad. Stef Menken en Hans Roskam. En noem me... Heren, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Noemt u zichzelf ook evolutiebioloog? Ja, hoor. Of noemt u zich evolutionist? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. En ook godzijdank niet. Hè? We hadden het over godzijdank en wat was er nog meer? Er gingen allerlei vreselijke dingen over tafel zo even. <laughs> um, Evolutionist geloof, dat noemen we ons zeker niet. Want uh, dat zou inhouden dat we geloven in evolutie. En wij zijn gewoon maar simpele wetenschappers. Uh, we zijn met wetenschap bezig. En daar heeft geloven geen plaats. Dus wij geloven niet in evolutie. We onderzoeken een theorie die zich met een fenomeen bezighoudt. Dat je evolutie kunt noemen gelukkig. Zeland dus Roskam. Stef Menke, jij denkt daar ook zo over? Ik denk daar inderdaad hetzelfde over. Uh, waar wij ons mee bezighouden is met uh, iets wat meer of minder waarschijnlijk is. En wat wij proberen te onderzoeken, zijn de uit te vinden, zijn eigenlijk de meest waarschijnlijke waarschijnlijkheden. En de theorie die op dit moment het meest waarschijnlijk is, dat zijn eigenlijk de zaken waar wij ons voornamelijk mee bezighouden. Sluiten daarbij dus andere mogelijkheden niet uit. Maar dat is waar het eigenlijk in de beta-wetenschap in ieder geval om gaat. Yeah. Dit is inderdaad, zoals Ronald al zei, de eerste van een serie van vijf programma's over de theorie die Charles Darwin in 1859 voor het eerst publiceerde in zijn meesterwerk The Origin of Species. En een theorie die in de loop van de anderhalve eeuw die volgde is verguist, bejubeld en aangescherpt. We gaan het niet hebben over het creationisme, de ontstaansgeschiedenis van het leven zoals die is vastgelegd in de Bijbel. Dit is per slot van rekening een programma over wetenschap. We gaan het de komende weken wel hebben over het nut van uitsterving, volgende week. Over de evolutie van de mens, over de evolutie van gedrag, over kunstmatige evolutie. En vandaag gaat het over de geschiedenis van de evolutietheorie, de evolutie van de evolutie zo u wilt. En over een van de meest cruciale vragen binnen de evolutietheorie, hoe ontstaan soorten. Uh, er wordt wel eens gezegd dat de evolutietheorie in de lucht hing in Darwin's tijd. Als hij het niet had opgeschreven, dan had iemand anders het wel gedaan. Hans Roskam, hoe, hoe kan zoiets in de lucht hangen? Ja, op een gegeven moment dan is een denkniveau daaraan toe. Uh, Darwin liep al zeker twintig jaar met zeer concrete ideeën rond dat die evolutietheorie zo werkte zoals hij hem heeft opgeschreven. En er waren twee dingen eigenlijk die hem tegenhielden. Ten eerste zijn vrouw, zijn lieve Emma Pritchen of Wedgwood heette zij, ze was van de porseleinfabrikant. Zij was een zeer gelovig mens. En ja, een aantal dingen stonden strijdig met wat er in de Bijbel staat. En daar kon je dus ook weer een godsbegrip... of de waarschijnlijkheid van een godsbegrip aan vasthangen. En hij wou zijn lieve Emma niet frustreren. Dat was punt één... Punt twee was dat hij had wel een mooie theorie uh, ontdekt... maar er waren een aantal zaken die niet strookten met die theorie. En daar kunnen we het misschien later over hebben. En hij is eigenlijk in die twintig jaar bezig geweest... om steeds meer tegen zijn vrienden te vertellen van het moet zo zitten... maar dat en dat klopt niet. En toen kwam er rond uh, 1858 een uh, jonge wetenschapper... en die heette Wallace... En uh, die kwam bij Darwin en zei... meneer Darwin, ik ben uh, ook met dat probleem bezig. Voornamelijk vanuit de botanische hoek, met planten. Volgens mij zit het ook zo. En ik wil dat gaan publiceren. Waarop Darwin schrok. En zei van, nou zijn al mijn ideeën die lopen weg. Die krijgen een andere naam. Die worden door meneer Wallace dus gepubliceerd. En toen hebben zij samen... hebben ze een lezing gehouden voor de Linnean Society in Londen. En uh, snel daarna heeft... Darwin eigenlijk een summary, een samenvatting van zijn theorie... geschreven, dat is de Origin of Species geworden. Het is een samenvatting, het had een veel uitgebreider het zou boek moeten een worden. een veel uitgebreider boek hebben moeten worden. En er is hij inderdaad jaren mee bezig geweest, het boek is nooit gepubliceerd. Ja. Maar die Wallace, die komt eigenlijk dan net zoveel eer toe als Darwin. Waarom is eigenlijk alleen de naam van Darwin... aan die evolutietheorie blijven hangen? Ja, euh, Wallace liep eigenlijk een beetje de hinkt op twee benen. De hinkt op twee gedachten aan de ene kant... Uh, dus evolutie door natuurlijke selectie, wat het allemaal precies voorstelt, daar kunnen we het straks over hebben. Uh, daar was hij dus ook achter gekomen. Aan de andere kant uh, had hij zeer concrete uh, ideeën over de aanwezigheid van God in dat proces. De doelgerichtheid van dat proces, waarop Darwin zei: van: Hoor eens, als je het zo gaat verkopen, dan gooi je het kind in het badwater weg. He, dit kan niet. Darwin was uiteindelijk veel consequenter in het uitwerken van zijn idee dan Wallace is geweest, en dat is denk ik ook de verdienste van uh, Darwin geweest. Er was een tweede argument, maar dat is misschien niet zo ter zake. Dat is dat Darwin betere financiële mogelijkheden had om zich met zijn theorie bezig te houden dan Wallace. Dat Darwin... komt omdat hij gelieerd was aan de familie Wedgwood. Ja, hij was gelieerd aan de familie Wedgwood. Hij had geen financiële zorgen. Dat kan van Wallace niet gezegd worden. Hmm. Ja. Nou, je, je noemde het net al, een van de kernpunten van, uh, van die evolutietheorie... zoals Darwin het heeft opgeschreven, is natuurlijke selectie. Nu kijk ik even naar Stef Menken. Uh, dat is echt een sleutelbegrip hè? en het is, het is een tamelijk lastig begrip. Kun je toelichten wat dat precies inhoudt? Als je het uh, in wetenschappelijke termen giet... dan is natuurlijke selectie differentiële overleving... en differentiële reproductie. En wat in normaal Nederlands betekent... is in feite zo dat je hebt een aantal individuen die tot een soort behoren. Nou, soortsbegrip dat is ook iets wat we natuurlijk later nog wel zullen tegenkomen. En die vormen in een seksuele soort een voortplantingsrelatie met elkaar. In maar een seksuele soort? In een zich seksueel voortplantende soort. Ja. Dat wil zeggen dat er, eh, dat blijkt althans... verschillende individuen zijn met een verschillende genetische samenstelling. Alle individuen zijn... Nooit gelijk. Een bekende uitspraak is iedereen is gelijk. Maar in deze termen is het zo dat geen enkel individu eigenlijk gelijk is in een zich seksueel voortplantende soort. Dat wil zeggen dat ten gevolge van, andere, of ten gevolge van bepaalde omstandigheden. zowel omstandigheden van andere organismen als wel van klimaat, temperatuur, luchtvochtigheid, voedselvoorraad, eh, etc. zullen bepaalde genetische typen een betere kans hebben om te overleven tot het niveau, tot het punt dat ze zich kunnen reproduceren. Ook in het reproductieproces, het voortplantingsproces... zullen verschillende genetische individuen die genetisch verschillend zijn... een verschillende bijdrage kunnen leveren aan de volgende generatie. En doordat ze dus op een verschillende manier overleven... en op een verschillende manier zich voortplanten, het bepaalde type dat beter doen dan andere type... krijg je geleidelijk in de tijd een verandering... En dat is eigenlijk de meest simpele definitie van evolutie. Een verandering in de genetische samenstelling van een soort... in de loop van de tijd, van generatie op generatie. Kun je een voorbeeld geven? Dat maakt het misschien wat duidelijker. Nou, om een, uh, een voorbeeld te geven wat sowieso... Een, misschien een, meteen een ander leuk iets van evolutie uh, karakteriseert. Wanneer een soort variabel is, genetisch variabel... voor uh, dikte van de vetlaag. Genetisch variabel, wat bedoel je daarmee? Dat dat de ene soort gezien zijn uh, erfelijke aanleg... een dikkere uh, vetlaag kan maken dan een ander individu. Ja? Ja. Wanneer dan het klimaat zodanig verandert dat het kouder wordt... dan zal het zo zijn dat een individu met een dikkere vetlaag... een grotere kans heeft om te overleven. Die zal minder gauw last hebben van die toenemende kou. Dat wil zeggen dat de volgende generatie van die ijsbeer bijvoorbeeld... En bij IJsberen is dat lastig, want je hebt dus overlappende generaties. Het is dus niet zo dat je een, een, een strikte generatie hebt en die sterft uit. Je hebt de volgende generatie, zoals je dat bijvoorbeeld bij veel insecten hebt... Hè, die je zwinters niet ziet, maar alleen zomers is er een bepaalde groep volwassenen... en volgend jaar zie je de volgende generatie volwassenen. Bij die ijsberen is het dan zo dat langzamerhand... de individuen met een dikkere speklaag... een groter gedeelte van die populatie zullen gaan vormen in de loop van de tijd. En langzamerhand neemt dus die laag toe En ze zijn beter beschermd. Simpelweg vanwege het feit dat ze een grotere kans hebben om te overleven. En om zich te reproduceren. Mm. En zodanig de volgende generatie te vormen. Ja. Dat is het recht van de sterkste? Survival of the fittest? Nee, dat is niet het recht van de sterkste. Okay. Maar het recht van de best aangepaste. Okay. Dat wordt heel vaak verkeerd vertaald. En met name, tegenwoordig heeft fitness natuurlijk een hele speciale betekenis. Met fitnesscentra en zo. Ja, ja, en dan gaat het ja. nogal in de richting van fysieke kracht. Maar wanneer zo'n fysiek krachtig persoon in bed niks klaarmaakt... en dus geen nakomelingen produceert... Ja. heeft hij een biologische fitness van nul. Ja. En daar gaat het natuurlijk in feite om. Ja, ja. ja. dus een biologische fitness is iets anders... als wat wij onder kracht of sterk verstaan. Ja. Maar nu heb je het net over de genetische variabiliteit... De, de, de, de, de mogelijkheid dat een individu, een organisme of een plant... of een dier of een mens... Uh, op verschillende manieren zich kan aanpassen... En al naar gelang die zich goed aanpast, heeft hij meer kans om te overleven. Maar in de tijd van Darwin, en ik kijk nu naar Hans Roskam... in de tijd van Darwin was dat hele, die hele genetica was helemaal nog niet bekend. Nee. Op, op wat voor gronden baseerde hij dan die theorie van natuurlijke selectie? Uh, natuurlijke selectie, dat was natuurlijk... Uh, ja, ik wil eigenlijk nog... Maar dat kan misschien straks terug op iets anders. Er is niet alleen natuurlijke selectie, er is ook seksuele selectie. He, zoals dus die vette laag bij die ijsbeur heel productief voor die ijsbeer kan zijn... kan die bij mensen heel contraproductief zijn. Om dikke vrouwen, die zijn op dit moment niet in de mode. Dus dan heb je een ander selectiemechanisme... Hè, wat op dezelfde tijd kan werken... en op een andere manier functioneel is... wat dus het plaatje dan weer ingewikkelder maakt. Maar dat, is dat dan niet meer dan... Uh, er zijn verschillende... Ja, selectiedrukken vanuit de omgeving, zeg maar. Dat kan het klimaat zijn, dat kan uh, de beschikbaarheid van voedsel zijn. Maar dat kan ook bijvoorbeeld zijn of je int interessant gevonden wordt door de partner. De partner. Ja. En in dit geval wordt daar een aparte naam aangegeven, ja, seksuele selectie. Seksuele selectie. Ja. ja, maar om op die selectie terug te komen. Uh, kijk, mensen selecteren al uh, sinds eeuwen hè, uh, het vee wat in de wei rondloopt, is. Onderhevig geweest een lang selectieproces, de granen die op de akker staan, dito. Dus het proces van selectie... Veredeling van ver, en fokken. Ja, van veredelen, fokken, maar selectie kende men. Alleen uh, wat Darwin, en dat is nieuw door Darwin... wel niet helemaal nieuw, maar goed... Uh, is dat hij zegt van de natuur selecteert. Het is dus niet de mens die in dit geval selecteert, maar de natuur werkt volgens eenzelfde principe als de mens dus in zijn kweken al, al eeuwenlang doet. Dus hij heeft de parallel gezien. Hm, maar hij had nog niet uh, ja, de beschikking over de, de hele genetica. Nee, maar ik weet ook niet of het echt nodig was. Want ook in zijn tijd wist men natuurlijk dat er erfelijke eigenschappen waren. Alleen hoe die erfelijke eigenschappen gecodeerd waren... dat er chromosomen bij aan het pas kwamen en nu genen... Uh, dat is dan weer... dat past in het begrip evolutie van evolutie. niet Die evolutietheorie is natuurlijk uh, in de tijd aangescherpt. Hè, er is een bohemische monnik, Mendel, geweest... zo rond 1880 en onze eigen, zeg ik altijd, Hugo de Vries... eerst in Leiden, later in Amsterdam... Uh, hebben erfelijkheidswetten ontdekt. En hij experimenteerde met erten, hè? Ja, ja met, met erten en maïs en weet ik het niet waarom allemaal mee geëxperimenteerd is. En... Uh... Dat was een prachtige aanvulling. Daarmee kon dus de theorie van Darwin in een ander licht worden gezien. En zo rond 1930 zijn er een aantal statistici gekomen... Uh, die de zaak dus een mathematische bodem hebben gegeven. Uh, er is zo'n, zo ik zeg het altijd, een gang van drie. Dat was een geneticus Dobzhansky. Uh, Fischer Wright was een, een, een statisticus of een biomathematicus. En Fischer... Was ook... Soevel en, van, was het. En, en, Fischer. en Fischer. He, die hebben dus de hele theorie van Darwin... op een mathematische en een genetische manier... zoals we hem nu kennen, onderbouwd. En dat is ongeveer in de jaren 1930, 1940 geweest. En dat noemen we dus nu de nieuwe synthese. Het neo-Darwinisme, hè? Ook wel dat, mag ook het, ja, dat mag ook het neo-Darwinisme genoemd ja. worden. Ik wou nog even teruggrijpen op, uh, op het is begin manker, van het ja? probleem... Uh, wat, wat Darwin toch wel degelijk had, dat, dat hij... Hoewel het weliswaar maar bekend was. Maar in die tijd was er nog geen e-mail. En ook andere communicatiemiddelen waren natuurlijk wat uh, minder dan het nu is. Yeah. In de laatste periode van het leven van Darwin... Uh, had Mendel zijn uh, proeven gedaan. Die waren ook gepubliceerd. Alleen die waren aan Darwin niet bekend. En die werden inderdaad, zoals Hans al zei... pas rond 1900, onder andere door... of met name door onze landgenoot Hugo de Vries, herontdekt. Yeah. En hij had er wel degelijk denk ik een probleem mee. Omdat het idee dat ze toen de tijd vooral hadden, wat, wat erfelijkheid betreft... dat van de blending inheritance was, zoals dat heet... dat een nakomeling ergens een, een uiterlijk vertoont... wat tussen de beide ouders in zit. Ja. Maar dat eh, het discrete overerven van informatie... erfelijke informatie van de vader en de moeder op het nageslacht... daar hadden ze eigenlijk geen idee van. Althans degene die zich met de evolutieleer, eh, Darwin, Wallace bezighielden. En dat heeft toch wel... een een langdurige tijd, zoals jij zegt, tot, tot 1930 uiteindelijk dan geduurd... voordat die zaken met elkaar in verband gebracht werden. Ja. Als Darwin het geweten had op dat moment, de proeven van Mendel... dan kan ik me voorstellen dat er een, een grotere sprong voorwaarts gemaakt zou zijn... Mm -hmm. dan nu al gemaakt is. Want het is natuurlijk een, een, een enorme sprong voorwaarts die gemaakt is. Maar ja. minder dan je op grond van kennis van de genetica... Uit oh, die tijd zou mogen ja. verwachten, ja. Ja, en het is zelfs nog zo dat ook uit die tijd de grote controverse of in die tijd de grote controversie is geboren... want als je het op een darwinistische manier de evolutie bekijkt... dan is dat een geleidelijk proces, een langdurig proces, een geleidelijk proces. Terwijl met name iemand als Hugo de Vries dacht... vanwege dus het discrete karakter van het overervingsmechanisme... dat die evolutie wel degelijk, sprooksgewijs, zou kunnen plaatsvinden. En dat de evolutie dus in sprongen zou gebeuren. En dat is een discussie die eigenlijk tot op het, de dag van vandaag nog voortduurt... Mm -hmm en met name in de Amerikaanse literatuur... en ook in de, zeg maar, de Amerikaanse modelvorming. Sue Wright is daar een, een, toch wel een voorbeeld van. Denk men meer in termen van een soort sprongsgewijze evolutie... dan uh, wij hier dat op het continent doen. Ja, ja Stephen Jay Gould, dat is een paleontoloog... die is daar ja. Ja, een van de, van, de, van de aanstichters van, van, van dat... Ja. Ja. De sprongs van die sprongsgewijze evolutie. Hij noemt dat punctuated equilibrium. Ja, dat was een term die heeft hij ten eerste van een collega gejat. Dat is van nou, als Eldridge. Daar heeft hij zijn eerste publicaties mee geschreven. Maar ja, uh, Stephen Jay Gould is een voortreffelijk auteur... maar heeft ook de eigenschap zichzelf te profileren. En dat doet hij wel eens een beetje te veel. Hij schrijft en, mooie boeken. Hij schrijft mooie ja, boeken, ja. maar inhoudelijk wat zijn theorie betreft met name dat het equilibrium, dat je perioden van stabiliteit hebt... die worden afgewisseld met perioden van grote instabiliteit. En die perioden van instabiliteit zijn dan voornamelijk perioden... die door de geologie, als het ware, dus in spel worden gebracht... Wat bedoel je daarmee? Bijvoorbeeld met uh, grote continentverschuivingen... of uh, klimaatveranderingen, ja, klimaatveranderingen of meer van de af... meteorieten? Ja, dus een, een ijstijd die optreedt, een inslag van een meteoriet. Uh, bedenk maar wat. Uh, grote, uh, nou ja, mechanismen van gebergteplooiing. Uh, al dat soort dingen. En, maar wat ik denk op dit moment interessanter is... is om te kijken in hoeverre je dus met de Darwinistische theorie ook dus de ideeën van Gould over zijn punctuated equilibrium kunt overbruggen. En ik denk dat het heel goed mogelijk is. Ja, want je, je, je kwam net met, met Hugo de Vries en Darwin... die eigenlijk al zo'n conflict hadden over geleidelijke evolutie... Of sprongsgewijze ja. evolutie. En die controverse bestaat nu dus eigenlijk nog. Ja, de vraag van is er ruimte voor hoopvol monsters? Hoopvol monsters? Een hopeful monsters kun je dus uit een bepaald genetisch plaatje... een dusdanige verandering krijgen... dat je daardoor een ander organisme krijgt... met een totaal andere functie... op een totaal andere manier aangepast... Uh, en die dan bovendien nog eens een keer partners vindt... Uh, waarmee die kan paren... zodat die dus inderdaad een nieuwe soort zou kunnen vestigen... En uh, ja, wellicht zijn hoopvol monsters mogelijk... Of ze hoopvol zijn is een ander verhaal. Maar drastische veranderingen in een genetisch plaatje kunnen gebeuren. Mm -hmm. Maar bij, bij zo'n theorie van sprongsgewijze evolutie... Hè, de, de, waar, waar wordt dat dan op gebaseerd? Wordt dat bijvoorbeeld gebaseerd op het feit dat er ja, een aantal overgangsvormen missen... bijvoorbeeld in het fossiele <coughs> bodemarchief? Want ik geloof dat de enige missing link die echt uh, buiten kijf staat... de rix is, de, de, de overgangsvorm tussen... Nou, dat is, dat is nodig heel vragen gesteld. Het nee. is geen missing oh, ja? link. Nee, het is ook een zijlijntje hoor. Dat is ook geen missing link Nee, nee de, zijn, de, zijn de, mens, dan... de mens. Daar zijn geen missie-links. Men zegt altijd dat er missie-links zijn. Maar de fossiele documentatie over de, zeg maar, de evolutie van de mens... vanaf zijn aapachtige voorouder is vermoedelijk het beste bekend... En ik zal er wel direct hierop op aangevallen worden... maar die is vermoedelijk het beste bekend... van alle fossiele documentaties die er überhaupt zijn. Ja, Als het over geleidelijke veranderingen. Daar gaat. wordt waarschijnlijk ook het, best, het meest onderzoek naar gedaan... Ja, wat het betreft Uiteraard onszelf. Het dichtst bij onszelf. Ja. Dus daar heb je de meeste investeringen die je daar pleegt. Nee, is geen toeval, maar dat mag toch. Ja, ja. Nee, ja precies. Maar daar is natuurlijk een reden voor... waarom dat zo nauwkeurig gedocumenteerd nou, maar is. Nou, maar daar wordt dus juist het bestaan van missing links... veel al ontkend. Mm -hmm. Terwijl daar door documentatie eigenlijk het meest volledig is. Ja, ja. Maar je hebt wel gelijk, dat, ik neem aan dat je dat net suggereerde... dat juist die theorie van die punctuïtelijke equilibria... komt vanuit de observatie dat over het algemeen in het geologisch verleden... de overgangen tussen de grote groepen, dat daar heel moeilijk... of in veel gevallen helemaal geen tussenvormen van bekend zijn. Ja. En hoe kun je dat dan verklaren met die geleidelijke soortvorming van Darwin? Ja, mag ik eens een, uh, iets proberen? Als paar als een paleontoloog naar een bepaalde geologische formatie kijkt, dan kan hij zijn organismen dateren, zijn fossielen kan hij dateren, maar met een nauwkeurigheid van, pak en beet zo 100 he, een beet zo'n 100.000 jaar. Een lager oplossend vermogen, een lagere graad van nauwkeurigheid, of moet je eigenlijk een hogere graad van nauwkeurigheid, is eigenlijk niet mogelijk. Als je nu een muis neemt he, met een generatieduur van twee jaar en je zegt van die muis die uh, heeft geen constraints... en je gaat hem doorfokken over... 100.000. bedoel je Ja, sorry, beperkingen dus. Hè. Dus uh, je kunt daarop gaan selecteren... je pakt alleen maar de grote muizen eruit... en die laat je er weer met grote muizenpaar enzovoort. Zou je dat honderdduizend jaar volhouden... dan heb je inderdaad van een muis een olifant gemaakt... Een olifant een... of een hele grote muis? Een hele grote muis, ja, een hele grote oh, okay. muis. Maar die, uh, <laughs> ja, die, uh, waar een olifant op kan zitten, Laten we het zo even stellen. Ze ja. kunnen samen hard stampen. Ja. Ze, En ze kunnen samen hard stampen. Maar als je dus, uh, dat in een fossiele documentatie zou zien... dan zou je zeggen, ja, kijk, in laag A, daar heb ik kleine muisjes... en in laag B, honderdduizend jaar verder, heb ik gigantische muizen... Dus er is sprongsgewijze evolutie. Nee, er was helemaal geen sprongsgewijze evolutie. Want als je het patroon vervolgt... dan is het die evolutie net zo geleidelijk gegaan... als van de geleidelijke processen die we nu kennen. Mm -hmm. Het is de methode en de paleontologische methode die de beperking oplegt. Het is de beperking van de paleontologie die ja. iemand als St Stephen Jay Gould... Aan de andere kant heeft tot uh, doet, uh... Gould... en Eldridge is natuurlijk ook... Een, echt een hele grote verdienste gehad. En dat is dat hij de paleontologie zo... in het centrum van de belangstelling heeft gekregen. Want dat is natuurlijk ook hoe dan ook een hele grote verdienste geweest. Mm -hmm. Want het blijft natuurlijk een heel belangrijk deel van je gereedschap. Aan de ene kant kun je gaan je, je stambomen... kun je gaan uh, reconstrueren... Uh, aan de hand van allerlei moleculaire codes en weet ik het allemaal. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk op een gegeven moment... Je fossielen nodig van in die tijd heeft het er domweg zo uitgezien. Mm -hmm. ja. En wat je natuurlijk ook niet moet vergeten... is dat wanneer je een, een nieuwe theorie uh, beschrijft... en die vervolgens probeert uh, uh, te toetsen... dan moet je vaak, je ziet het ook in, in, in maatschappelijke organisaties... Moet je vaak een extreem standpunt innemen nemen om duidelijk gehoord te worden... te midden van het veld wat al een bepaalde, uh, bepaalde ideeën in, in zijn hoofd heeft. Ja, maar daarben... En bovendien stimuleert het uh, de reeds uh, met andere zaken bezig zijn. De wetenschappers is natuurlijk sterk, wanneer is er zo'n contra-theorie als het ware. Uh voorgelegd krijgen om nog nauwkeuriger te kijken naar een eigen theorie om te zien hoe dat op de beste manier getoetst ja. kan worden. Ja. Maar dat heeft natuurlijk een groot voordeel. En dat is het vrolijke in de wetenschap. Ja. Ja. Maar ja. Darwin, Darwin, en dat is ook een vrolijk aspect, was helemaal niet extreem. He, ja, Darwin gegeven... niet, maar jij bedoelt uh... oh, Stephen J. J. Gould bijvoorbeeld. Gould, ja, misschien wel. Darwin op een gegeven moment die riep uit... Uh, uh, Dear God, why did you put this idea in my sluggish brains? Hij vond het helemaal niet leuk dat God in zijn idee dat evolutie idee die evolutie idee in zijn hersenen had laten ontstaan want hij kwam in conflict met zijn omgeving ik kan dat niet aan mijn omgeving verkopen maar helaas, ik heb geen andere mogelijkheid ja. dat is ook de reden waarom hij die theorie zo lang voor zich heeft gehouden ja. dat is een pijnlijk proces en ja, eindel ik me eindeloos met zijn vrienden erover te <tus> discussiëren is geweest en toen kwam er dus een jonge vrolijke wetenschapper die zei nou als jij het niet doet, dan doe ik het en toen moest hij wel ja, ja dit is uh, nog steeds de vrolijke wetenschap en ik praat met Hans Roskam en Stef Menke, evolutiebiologen. Uh, maar een van de grote vragen die Darwin ook niet kon beantwoorden, dat was: hoe ontstaan die soorten nou? Zijn boek gaat over de origin of species. Maar het gaat niet over hoe Pugis. die soorten ontstaan. Ja, ja, en de tragiek de, de lading niet. En ja. de tragiek is inderdaad dat de titel de lading niet dekt. Wil jij of zal ik? Nou, ik, er is, een, er is een, een heleboel te zeggen over de manieren waarop soorten ontstaan. Als we het meest eenvoudige voorbeeld nemen... wat het makkelijkst te, te begrijpen valt... dan zou je het op de volgende manier kunnen beschrijven. Er is een bepaalde soort, planten of dieren dat doet niet zoveel toe... die in een bepaald gebied voorkomt, zoals planten en dieren dat natuurlijk doen. Op een gegeven moment is het zo dat er in dat gebied een barrière ontstaat... Kunt je dat voorstellen dat de zeespiegel stijgt of het land daalt en er treedt een, uh, een gebied op waar ineens water zit. En dat water is een absolute barrière voor die plant- of dierensoort om overheen te komen. Dat wil dus zeggen, er is vanaf dat moment geen voortplantingsrelatie meer. Even uitgaande van het feit dat het een geslachtelijk voortplantende soort is. Tussen de twee uh, groepen, tussen de individuen in de ene groep en in de andere groep. Dat wil zeggen dat wanneer die barrière, die geografische barrière... door dat water veroorzaakt, gehandhaafd blijft... gedurende een lange tijd, die twee afzonderlijke groepen... zich onafhankelijk van elkaar gaan evolueren. Die ontwikkelen zich onafhankelijk van elkaar. Er treden genetische veranderingen op, erfelijke veranderingen. Er treden andere natuurlijke selectieprocessen op. Toeval speelt een rol. daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is Komt ook iets zo wat zo meteen dan ja. aan de orde kan komen. En dat betekent dat langzamerhand... Althans, dat is het meest waarschijnlijke, die twee groepen steeds verder uit elkaar zich gaan ontwikkelen. Ze gaan genetisch steeds meer van elkaar verschillen. Nu kun je op een gegeven moment krijgen dat het water zich terugtrekt. Bijvoorbeeld doordat de zee daalt, of het land stijgt, of iets anders. En die twee groepen komen weer met elkaar in contact. Dan hangt het er maar van af hoe verschillend die twee groepen geworden zijn... of de individuen van die twee groepen die dan vervolgens... wanneer de twee groepen hun areaal uitbreiden... Hun, hun, hun, woonplaats uitbreiden, weer met elkaar in contact komen. Of er nog levensvatbare nakomelingen geproduceerd kunnen worden. Dus of die individuen van die twee groepen elkaar nog herkennen als soort eigen. Ofwel dat dat niet het geval is. Mm. Heeft het proces lang genoeg geduurd, dan heb je dus twee soorten gekregen. Heeft het niet lang genoeg geduurd of heel kort... dan is het nog steeds gewoon één soort en mengt het weer. En of alles daartussenin. hoe lang heen? moet dat duren dan? Nou, de schattingen daarover zijn natuurlijk moeilijk te maken. Maar dit is een proces wat eh, over het algemeen toch erg geleidelijk gedacht wordt... En je moet meestal denken in termen van tienduizenden of honderdduizenden generaties. Maar je zegt, uh, als die soorten dan weer bij elkaar komen... of als soorten, als, als die twee groepen dan groepen, ja. weer bij elkaar komen... dan hangt het ervan af of ze elkaar nog als soort herkennen. Ja. Maar betekent dat dat een soort, uh, een soort is als een andere soort... hem niet herkent als zijn de eigen? Nou, je, je kunt dat als definitie gebruiken, dat je zegt... dat Individuen horen tot dezelfde soort wanneer ze elkaar herkennen als individuen. Dat heb je natuurlijk vooral bij, bij dieren die een, die een balsgedrag vertonen, maar op een ander niveau gebeurt het natuurlijk ook bij planten. En levensvatbare nakomelingen kunnen produceren. En dat doen ze niet met individuen van andere soorten, in principe. Een paard en een ezel vormen samen een, of als die met elkaar uh, paren, dan wordt het een mel-ezel of een meldier. Afhankelijk van, van wie de moeder is. Wie de moeder is. Ja. Daarmee zeg je, we zijn paard en ezel nu verschillende soorten of niet? Ja, dan, Want ze kunnen met elkaar paarden. Dan ga je weer een stapje verder. Of ze dat overigens in de natuur onder natuurlijke omstandigheden zouden doen... is even de vraag. Wij kunnen het als mensen wel. Maar je moet dan wel bedenken dat je dat natuurlijk... On, onder onnatuurlijke omstandigheden doet. Wat niet onmiddellijk wil zeggen dat in de natuur... waarbij de, de interactie, de wisselwerking tussen die soorten... veel ingewikkelder is, eh, ook per se zal gebeuren. Maar muildier en muilezel zijn allebei steriel. Kunnen ja, ze zich dus kunnen als ze, ze daar zelf voortplanten. niet voortplanten. Dus je kunt dat. Het is ook niet de nieuwe soort, want ze kunnen zich niet voortplanten. Het is ook niet, zeg maar, de oude soort, of een van de oude soorten. Het is een, inderdaad een mengvorm daartussen. Maar om een nieuw meldier of muilezel te krijgen, moet je weer een paard en ezel bij elkaar zetten. Maar zijn paard en ezel nu verschillende soorten? Dat ja. is mijn vraag. Ja, want er is nog een ander aspect. Uh, Stef, die noemt het ook al. Ze zijn dus potentieel kruisbaar. Actueel in de natuurlijke omstandigheden zullen ze het niet doen. We zijn dus, dan heb je het dus over een natuurlijke soort. Ja, dus namelijk... natuurlijke dus daar praten we natuurlijk over. Maar uh, je kunt natuurlijk het plaatje gaan uitbreiden. We hebben het nu voornamelijk over dieren. Je kunt naar planten gaan kijken. Je kunt naar. Uh, we moeten ons realiseren dat de meeste organismen die hier op aarde voorkomen, geen seksuele organismen zijn. Maar aseksuele organismen. Soorten dat zijn die zich dat bacteriën. Planten, ja. Die en, zich zo, soorten die zich zonder partner voortplanten? Die zich zonder partner. Dus in ieder geval als regel zonder partner voortplanten. En hoe definieer je daar dan een soort? En dat is een leuke. En daar zijn dus diverse pogingen over gedaan. Je kunt zeggen van, even een paar moeilijke woorden noemen... een soort heeft een bepaalde plaats in een ecosysteem, in een bepaalde omgeving. En zoals ieder soort bepaalde kenmerken heeft, vormkenmerken heeft bepaalde geslachtskenmerken heeft... Hè, hij kan er sparen met een ander soort als overseksuele... heeft een, iedere soort ook een plaats in dat ecosysteem. Je kunt als het ware het gedachte-experiment gaan uitvoeren... dat je een, een, een, een, een soort waarvan je dus de, de identiteit niet weet... die ga je op een plek in het, in het ecosysteem zetten... waar een andere soort, waar je de identiteit wel van kent, al zit. En doet hij dan even goed... Nou, dan is het vermoedelijk dezelfde soort. En gaat hij dan ook nog eens een keer mee paren? of ga je? Nee, maar ga je zijn DNA nog eens een keertje analyseren en lijkt het allemaal erg op elkaar. Dat is in feite dus een morfologisch, een vormaspect. En dan zeg je, nou, het zou wel eens tot dezelfde soort kunnen behoren. Is het een probleem in jullie vak, die definitie van een soort? Of het. Kunnen aanwijzen van dit hoort bij deze soort en dit hoort bij die soort. Is dat een probleem? Of is dat? Uh, ja en nee. Uh, als je soorten ziet als stabiele eenheden, hè, als dus echt organismen waar je een etiket op mot plakken, dan kan dat een probleem zijn. Maar als je soorten ziet als een als dynamische eenheden. En ik, ik haal vaak het voorbeeld van, van Dennet, doet het onder andere, die zegt van kijk Daniel nou eens, Dennett. Daniel Dennett uh, die zegt van kijk nou eens naar een schiereiland. En kijk nou eens, uh, zo'n zo schiereiland is op enig moment een deel van een vasteland. Nou, zo'n schiereiland en zo'n vasteland zou je kunnen beschouwen als behorend tot één soort dan gaat de zeespiegel stijgen. Het schiereiland wordt steeds meer uitgesproken... en je krijgt op een gegeven moment twee eilanden. Op dat moment heb je met twee soorten te maken. Zeker als uh, uh, veel meer sedimenten op het eiland terechtkomen... en op het vasteland niet. Dus ze gaan ook in eigenschappen verschillen. Maar dan zakt die zeespiegel weer... dan is het weer dezelfde uh, soort geworden. En zo'n beeld, denk ik, moet je ook bij biologische soorten hanteren. Het is een dynamisch begrip en op het ene moment en onder de ene omstandigheid... is het iets anders dan onder de andere omstandigheid. Ja, ja. En ik denk dat je er dan niet van wakker moet liggen. Ik denk dat je dan ook naar je beta-collega's rustig kunt zeggen... van hoor is dat begrip van ons is ondubbelzinnig. Als we zeggen van we moeten op enig moment een soort definiëren... dan doen we dus dat zus. Of dan doen we dat zo. Ja. Ik heb en je nog... moet even ja. hierop aanvullen... Dus je moet inderdaad duidelijk maken, voortdurend... Uh, waar je mee bezig bent, hoe je dat zelf beschouwt. En het, is juist, of het zijn juist de gebieden waar het niet duidelijk is of het wel of geen soort is... die het meest interessant zijn, denk ik zelf, om te onderzoeken. Omdat je daar dat, dat dynamische hebt van is het wel, is het niet. Uh, is het op het punt om een soort te worden? Want als je... Er gaat nu iets piepen van deze tafel. het is Het is niet mijn arm. Nee. Dat, uh, dat je in, juist in die gebieden het onderzoek moet doen om langzamerhand een duidelijk begrip te krijgen... van hoe een nieuwe soort ontstaat. Omdat dat natuurlijk toch, kunnen we waarschijnlijk wel zeggen... in veel gevallen een vrij complex iets is. Ook al heb ik het net vrij eenvoudig beschreven... is het wel een opeenstapeling van verschillen... Ja. die op een gegeven moment toeleidt dat die genetische informatie... de erfelijke informatie van in het ene groepje in het andere groepje... niet meer samen functioneert om een, een goed individu te produceren. Ja, ja. Kun, je, kun je dat nou in het laboratorium... Doen. Kun je een experiment doen waarbij je een nieuwe soort laat ontstaan? Bijvoorbeeld uh, als je een organisme neemt wat zich bijvoorbeeld heel snel voortplant. Ik denk maar aan de fruitvliegje. Als die in de zomer bij mij in de keuken aanwezig zijn, dan komen er steeds meer. Dat is volgens mij een soort die zich ontzettend snel voortplant. Kun je daarmee in het laboratorium echt laten zien dat, dat het ook zo werkt? Als die evolutietheorie zegt, met andere woorden, kun je die evolutietheorie op die manier toetsen? Nou, in de keuken is dat natuurlijk wat lastiger dan in het laboratorium. De, het, het lijkt snel te gaan, maar alles is relatief. De snelheid van, uh, van het voorplanten van uh, tozovila's van fruitvliegjes... is uh, op zich groot, maar toch niet erg groot. Als je rekent dat ze onder optimale omstandigheden... een generatietijd van drie weken ongeveer hebben. Stel dat je dat dus het hele jaar kunt volhouden... dan krijg je toch nog niet meer dan zeg maar, een stuk of 15, 16 generaties per jaar. Ik noemde net uh, iets van tienduizenden generaties... die toch nodig zijn om nieuwe soorten te produceren. Althans, dat was het idee. Dan betekent dat dat iedere... Wetenschapper toch tekort leeft. En ook al gaan we toe naar een gemiddelde leeftijd van 110 of 120... wat ons onlangs voorgehouden is... dan zal het ons nog steeds tekort zijn om dat nou, echt te omdat volgen. Ja, we het bij 60 uit. Dus, uh... Nou, dat kan in de toekomst nog wel veranderen. Dus laten we het even afwachten. Maar er zijn natuurlijk experimenten gebeurd. voorbeeld van, dat zijn echte fruitvliegen. Dat is iets wat aan onze fruitvliegjes verwant is. Nou, Het is wel een andere familie, het is, maar het zijn wel gewone vliegen. Waarvan gedocumenteerd is in Noord-Amerika... dat omstreeks 1865 een bepaalde soort overgestapt is... van Meidoorn, waar die altijd van nature op voorkwam. Want Meidoorn komt van nature voor in uh, Noord-Amerika... op door de kolonisten uh, geïntroduceerde appel. En dat is dus uh, nou, 130 jaar geleden, zeg maar. Dat beestje heeft één generatie per jaar. Dat zijn dus 130 generaties. Als je nu de groepen individuen op de ene en de andere voedselplant vergelijkt met elkaar... dan zijn ze, dat kunnen we genetisch bepalen, behoorlijk verschillend. Mm -hmm. Ze hebben een verschillende uitkomstdatum. Ze zijn dus in verschillende tijden van het jaar actief. Overigens nog wel met de grote overlag, maar ze zijn beslist niet meer op dezelfde tijd actief... vanwege het feit dat de larven van deze beestjes te de leven in het fruit van die bomen. En eh, appels zijn, eh, de, meeste, de meeste appels zijn eerder rijp dan dat de vruchten van meidoorn dat zijn... En om je dus optimaal aan te passen is het blijkbaar een selectieproces geweest. In die 130 jaar die ervoor gezorgd heeft dat daar al een verschuiving in heeft plaatsgevonden. Maar is dat het enige voorbeeld waar, waarbij je kunt zeggen van... hier heb ik gezien dat één soort zich splitst in twee soorten? Nou, de vraag is wel even of dit al twee soorten zijn. Maar je kunt hier wel mee zien, er zijn andere voorbeelden ook van bekend, vergelijkbare zaken. Waarbij je ziet dat toch in een betrekkelijk korte tijd er een zodanige verandering kan optreden... dat we ons heel goed kunnen voorstellen... Dat over ja, misschien nog honderd generaties of zoiets. er inderdaad twee soorten ontstaan zijn. die, hoewel ze in hetzelfde gebied daarvoor komen. strikt gekoppeld zijn aan die twee verschillende voedselplanten. niet meer met elkaar paren. wat ze op dit moment overigens voor een gedeelte nog steeds wel doen. maar ondanks die uitwisseling. die een aantal individuen vertonen. tussen die twee voedselplanten. is het nog steeds zo dat het, dat proces om. Het, het differentiatieproces van die twee groepen. Euh, doorgang te laten vinden. Dat wordt daar niet door gestopt. Mm. Blijkbaar is die selectiedruk of iets anders. Zo groot dat het proces toch doorgaat. Yeah. Ja, over selectiedruk, of het, waar wordt het proces door gestuurd? Wat stuurt de evolutie? Nou ja, in dit geval was er dus een nieuw element in de omgeving van die echte fruitvliegen, hè, die geïntroduceerde appel, die dus een nieuw element in de omgeving was. En dat nieuwe element heeft dus die soortvorming in gang gezet. Aan de andere kant is dit natuurlijk een voorbeeld waarbij je ook een vraag kunt stellen. En dat is uh, die overstap van de ene waardplant op de andere waardplant is een eenmalig proces geweest. En die heeft met allerlei dingen te maken als bijvoorbeeld allerlei eigendommelijkheden van die fruitvliegen. Fruitvliegen die komen dus uit fruit... Ja, zo heet het ook. Maar paren ook op het fruit. Hun rendezvous plekje is het fruit waar ze uitkomen. Dus als ze eenmaal per ongeluk op een andere voedselplant zijn overgewaaid... en ze kunnen daarop zich ontwikkelen... dan heb je in één klap heb je een soort isolatie... die door het paringsgedrag van die beesten in gang wordt gezet. Het als ze maar blijven te terugkomen natuurlijk. Het cruciale woord hierin is volgens mij per ongeluk. Ja. Ja, dat is, een, ah, dat is dat toch een hele leuke, hè? Ja. ja. Maar betekent of per dat. Geluk, bij toeval. Bij toeval, precies. Maar betekent dat de evolutie een toevallig proces is? Uh, het is voor een bepaald deel een onvoorspelbaar en dus toevallig proces. Alleen als een bepaalde toevalligheid heeft. Plaatsgevonden, plaatsgegrepen, dan treedt het selectiemechanisme in weer in werking... en dan wordt het een proces wat in hoge mate voorspelbaar is. Waar we ook leuke rekenmodellen op kunnen loslaten. Kun je, kun je voorspellingen doen met de evolutietheorie? Nou, we kunnen de voorspellingen doen dat als mensen blijven doorfokken... zoals ze nu doorfokken, dat het echt binnen een aantal generaties hardcheck fout gaat. De, de, de wereldbevolking de neemt overhand toe. Ja. Ik denk dat dat het meest... Maar daar, van heb, je toch een geen, daar heb. heb je geen evolutietheorie voor nodig om, dat, om die voorspelling ja, te doen. Dan is het beter om terug je... te grijpen even op die, uh, die ijsbeer die eerder in het programma rondliep. Waarbij het hadden over het kouder worden van het klimaat en de aanpassingen. Middels natuurlijk een selectie die daar zouden moeten plaatsvinden. Je kunt voorspellen dat de twee dingen gebeuren. Ofwel de soort past zich aan, aan het kouder worden. Hoe die dat dan doet, dat is een tweede vraag. Die kun je niet voorspellen. Dat kan zijn door een dikkere speklaag, door een dikkere vacht... door een andere kleur van een vacht, door combinaties van die zaken. Dat hangt af van of er de selecteren erfelijke variatie... voor die kenmerk in de soort aanwezig is, ofwel die soort sterft uit. Maar je kunt wel voorspellen dat één van twee dingen gebeuren. Of uitsterven. Mm -hmm. Ofwel het aanpassen van de soort aan de veranderende omstandigheden. Ja. De laatste vraag. We ja, hebben nog één minuutje. Een heel ja, kort precies. antwoord uh, ja, van de heren. Snel. Als er leven op andere planeten mogelijk zou zijn... Hè, zou dat dan aan dezelfde wetten gehoorzamen als het leven op aarde? Zou daar de evolutietheorie uh, ook geldig zijn? Ja, ik denk het wel. Er zijn een aantal voorwaarden nodig. Er moet vrij stromend water zijn. Of in ieder geval een temperatuur die dat mogelijk maakt. Dat water moet aanwezig zijn. En of je als hart van je systeem koolstof hebt... wat wij bijvoorbeeld hebben. Je zou ook als hart van je systeem silicium kunnen nemen. Dat is allemaal mogelijk. In plaats van zuurstof zou je zwavel kunnen nemen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar dat vrijstromende water zou er moeten zijn. En, maar dan lijkt het al heel erg op de aarde. Dus dan is het, het uh, vrij logisch dat die wetten dan ook geldig zijn. Maar is de evolutietheorie universeel? Net zoals wiskunde dat misschien is. Ik denk het wel, ja. ja. Maar het zal er waarschijnlijk wel heel anders gaan uitzien. Dat leven, ja, dat denk ik ook. Uh, we zijn zo'n beetje door de tijd heen. Ik dank jullie uh, beiden hartelijk. Ja, ja, Stef daar. Henke, Hans Roskam. Dat was het. Jacqueline Maris met evolutiebiologen Stef Menken en Hans Roskam. En daarmee zijn we allemaal weer een beetje wijzer geworden. Dit gesprek was eerder te beluisteren in een aflevering van De Vrolijke Wetenschap in 1995. Vandaag, 24 november in uh, 1859, verscheen de eerste editie van Charles Darwin's meesterwerk. Het boek waarin de evolutietheorie uiteengezet wordt... Uh, mocht u willen reageren op hetgeen u hoort hier bij Woord op Radio 1... dan kunt u mailen naar woord.vpiro.nl... of u schrijft een postkaartje, een briefkaartje... naar de VPRO ter attentie van Woord Postbus 11 1200 JC in Hilversum. En via onze Facebookpagina kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief... of de verschillende items opnieuw beluisteren. facebook.com woord.nl Het is tijd voor een kort journaal en in het volgende uur armoede. En in dit geval in een Utrechtse wijk... 25 jaar geleden. Armoede is en blijft van alle tijden. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws het laatste uur woord.